In ons dinsdagavondtheater wordt uw aandacht nu gevraagd voor het concert aan vier telefoons. Een stereohoorspel van Kai Hoff. Vertaling en regie Leon Povel. Maar jij? Je kunt. het ja, doen nou? Zeg gewoon nee. Je uh, mag het niet. Doen. je weet. Oh. Dat is vanzelfsprekend. Nee, no, no, nee. nooit. Nee, nooit. Uh, Vandaag al. Zeg al oh, binnenkort hoor. Oh, natuurlijk. Niet, niet meer. Ik vertrek hier om 18.09 uur. 9. Dan ben ik om 19.13 uur. 13. Mij niet toe, Manfred. Echt, dat kan ik niet. Heus je moet. Dacht ik. Ik dacht ik bel nog eens op. Ik heb al lang eens naar je toe gewild, Ja, maar jullie wonen zo uh. ver buitenaf. En nu was het alweer over vijf, en om even over zes gaat mijn aansluiting. Nou, en toen dacht ik... Echt waar? Ik... Ik kan het namelijk geloven. Rechtsreeks van het station naar ik toe. Ja, ja natuurlijk. Ja, zeker. Crescendo hecht het bijzonder veel aan. Alleen maar... maar aan jou. Je weet toch, Manfred, je moet toch weten. Ik. ik kan toch niet zomaar... Daar had ik geen idee van. Ja, o, hoe kon ik nou weten dat jij... Dat je van mij... We zien elkaar toch al zo weinig. Vooral het laatste jaar. Ja, het is gek, kind, maar Ewelt is zonders niet meer zijn huis uit te krijgen. Terwijl we toch de nieuwe wacht Misschien, misschien. Ik kan het echt nog niet zeggen. Echt, ik, ik weet nog niet nou, dan of... Dan kunnen we er toch eens rustig over praten. Luister nou Kijk eens uit. de condities van Crescendo zijn... Als die jongen iets merkt, dat begrijp je toch wel. Hij mag er niets van merken. Heb je dan helemaal geen... Altijd. Ja, altijd. Maar wat zal je vader... De gegevens mee, natuurlijk. Ja, ja, ik heb alles bij me. U zult zien dat onze tarieven... Niet waar. Ja, dat, dat spreekt vanzelf natuurlijk. Net zoals u wilt, of gewoon... Ik misschien toch zou willen zeggen... En je ik, moeder... Nee, je mag niet. Bijzonder... Je mag geest. me niet. Altijd. Altijd? Dan ik dat biedt we, we zullen het niet schokken. meer. Altijd. Altijd hoor. Wacht even. Ik moet... Uh, ja, ik heb dadelijk geen klein geld meer. Ik moet bijstorten anders. Ja, maar twintig. Uh, hooguit 25 minuten is het naar jullie toe. Maar we zijn er gewoon niet toe gekomen. Dat moet je kunnen begrijpen, Erna. Eén wat wil met het weekend eindigen. Bel ik je op de... als ik kan. Als ik maar enigszins kan, Manfred. Maak het me niet zo moeilijk. Ja, even over zevenen. Weer bij de. Ja, net wat. Natuurlijk, net wat u wilt. Om um, 19 uur 13 kom ik aan. Uh, ja, kijk, mijn wagen wordt momenteel. Maar je moet eens dus aankomen, Erma. Je komt toch wel eens in de stad, niet? Ja, natuurlijk, dat wel. Ach ja, luister nou. Ewald rijdt zo per jaar een, een 40.000, 50 50.000 kilometer. Nou, en dan wil hij zondags. Hoezo? Nou. Uh... Hoezo? Hoezo nou? Wat zouden we dan? Wat zeg je? Oh, maar dat is toch onzin, Erna? Dat kun je toch niet meer... Oh, eens, ik, ik, ik weet niet, maar... Pardon? Ik, ik kan nog steeds niet... Ik lieg niet. Je moet me alleen maar de tijd... Tot straks, ja. Ja, tot zo. Oh, ik ben gewoon... Ik heb nog een zee van tijd. Mijn trein gaat pas over zes. Dan kunnen we tenminste... Ik sta heim... niet te liegen, Manfred. Ik... Pardon? Ja, ik ben al klaar. Als u... Manfred, ik, ik moet nu ophangen. Ja, ja, ja. Tegen half acht. Ja, ja. Nee, nee, maar wat... Hoe komt u daarbij? Ik kan toch zeker, hè? Ah, niet waar, dat dacht ik ook. Dag, meisje. Ja, nee, nee, u me niet kwalijk, dat was een, uh... Ja, goed, ja, uitstekend, heel graag. Nou, ik ben dan om, uh... Niet waar? Als je dan nog eens terugdenkt aan, aan hoe we begonnen zijn. Weet je nog in de andere straat, toen we, hè? Huh? Wat heeft dat te betekenen? Hè? Huh? Zeg, maar je alsjeblieft die deur dicht. Dicht die deur. Wat een brutaliteit. Nou ben ik aan het telefoneren. Hallo, Erna. Stel je toch voor zeg, kom maar daar zo'n kerel. Hallo, meneer Keel. Ja, met mij. Ik ben het. U weet toch wel wie? Ik zou om zeven uur bij u. Wat zegt u? Ja. Ja, dat was ik van plan, eerlijk. Maar de trein gaat niet. Ik sta hier op het station. Maar Erna. Er gaat helemaal geen trein. Men wordt van eer, dat, dat werd net omgeroepen. Ja, er moet ergens iets gebeurd zijn langs de lijn. Maar luister nou toch. Ja. Ja, ik sta hier niet voor mijn lol, op het station met een koffer vol, wat dacht u? Dat zeg ik toch, ik zou gekomen zijn. Want ik wil het spul graag kwijt. Ja, werkelijk ophangen, Manfred. Buiten staan de mensen. Kom, die kunnen wachten hoor, nou ik er op ben. Daarom dacht ik ook, Erna Erna's op. Die vindt het beslist gezellig. We hebben al zo lang niet van elkaar... Afgesproken. En nou, hoe kan je dat nou zeggen, Erna? Wat is nou één uur, als je elkaar al zo lang niet Zeker, meer... u kunt volledig op rekenen. Nee, alles is geblokkeerd, de hele lijn. De klap moeten ze hier zelfs gehoord hebben. Eerlijk, meneer Keel, ik maak u niks wijs. Hoor maar, u kunt het zelf horen. Hier, weer een ziekenwagen. En de politie... Wij precies zo, Erna. Je hebt altijd zoveel aan je hoofd, kind. Maar we waren blij in de krant te lezen dat Willy was vrijgesproken. Doe nou, Manfred. Ik moet aan die jongen denken. Doe zo, alsjeblieft... Zo vlug mogelijk. Zeker, meneer Keel. Woord van hier. Ik zal er zijn. Nee, nee, dat niet. Ik kan het spul toch niet op straat gaan verpatsen om geld voor een taxi? Ja. Wel, nee. Ik ben echt wel voorzichtig. Ik wou alleen direct zeggen dat ik vanwege dat ongeluk... Ik heb altijd al gezegd, de man van Erna doet zulke dingen niet. Die moeten ze vrij spreken. En, en bovendien, hoe willen ze na meer dan twintig jaar dan... Ja, ja, ze is... Gezond en wel, hoor je. M Mij is niets gebeurd. Versta je me? Helemaal niks. Maak je dus niet ongerust. zegt Ewald ook altijd. Ze kunnen helemaal niet meer nagaan hoe het toen was. Ik ben helemaal over mijn groeren. De getuigen zijn allemaal omgekocht. En trouwens, het is tegen alle recht in. Hoe kun je nou Doe de... Doe Best. Doe ik. U kunt van me op aan. Nee, echt niet. Goed. Komt voor mekaar. Maak u ze nou maar niet te sappel. Ik let wel op dat niemand... Dat is het nou juist. Dat was het toch juist. Naast me. Vlak naast me. Met Zat... mij niet. Ja, kabel aan het raam en ik zijn nog niet naar buiten hangen, kind. Zo gauw mogelijk. Tuurlijk niet. Nee, dat zeg je gewoon ja, zo. Helemaal in elkaar, die wagon. Totaal. Maar, maar met mij is niks aan de hand. Geloof ik onmiddellijk, Erna. Tuurlijk. Ik heb ik meteen al gezegd? Willy doet zoiets niet. Zoals die ons geholpen heeft in de Annastraat, dat zijn we niet vergeten, Erna. Dat vergeet ik nooit. En als hij er al werkelijk bij betrokken was. hè Nou, jij, ik bedoel het. Hilden, Erna, de... heb je. Nee, is zo'n Walter. Ja, oom Walter, zeg eens tegen je moeder als ze aan de telefoon komt. Ja, meteen. Mag voort. Kun je me nou iets verwijten? Ik kon toch echt niet weten? Dat verwacht je toch niet? Ik zat vlak naast haar en toen ineens... Alleen maar dat je je niet ongerust maak als je toevallig iets over de radio hoort. Met alle plezier. Ja, ja de tweede wagen en de derde. Maar ik zat in de... We waren wel eens beslist eerder naar jullie. Maar natuurlijk, Erna. Zo zijn we toch niet. Nee. Nee, dat mag je niet denken, Erna. Als ik even al dan maar een zondag... Komt een beetje later, Hilde. Ja, een, een ongeluk met de spoorbomen, vlak voor het station, een, een vrachtwagen. Vrijselijk, ja, ja. Maar je hoeft niet... moest ik dan? Ik kon alleen nog maar... Blijf kalm, Hilde. A alleen het was... Uh, het is... Uh... Toch altijd bevriend, Erna. We zijn toch altijd erg een goede vriendinnen geweest? Maar je moet ook kunnen begrijpen dat Ewald op zondag. gewoon er niks te doen. Ja, in de week heeft hij immers al zoveel te doen. Dan kunnen we aan zoiets hier eens denken. En onze Gerard heeft ook al altijd... denken. Oh, Karel. Vandaag niet echt. Ik zou. Haar Heus waar, Karel? Ja, haar hele arm. Maar, maar misschien kunnen ze nog wel. De spoorbomen zeker niet gesloten. De, de vrachtwagen. Nee, niks. Het ging allemaal zo vlug. We stonden in het gangetje te praten. Oh, het is niet zo eenvoudig. En als Ewald dan al thuis komt. Maar ik kan niet oh, verder. Nee, ik wil me niet beklagen hoor. We hebben het niet slecht. Oh, echt niet. Dan kan ik niet zeggen. Nou ja, voor niets gaat de zon op. En als Ewald s'avonds thuis komt. dan. Ja, dan wil hij op zijn gemak het journaal. Zie zo plotseling. Ja. Ja, in de regel is het tweede Hier en... in het stadsziekenhuis. weet ik niet. Ik weet het niet precies, Hilde. Wat? Nee, hij, hij werd direct. Uh... Het hele traject is geblokkeerd. Anders was ik echt vandaag, dan zou ik vandaag... Ik probeerde nog haar armen. Ik werd weggeslingerd. En de koffer. Met dekens, ja. Alles toegedekt. Natuurlijk. De meeste. Niet waar? En zelfs al zou die aan hebben meegedaan. In de kranten staan inderdaad soms zulke afschuwelijke dingen. Die lees ik niet eens meer. Zoiets kun je tenslotte niet telkens opnieuw onder de ogen hebben. Dat, dat is toch absurd. Ja, wat wil je? Ach nee, Erna, dat zeg ik toch ook helemaal niet. Ik zeg alleen maar, zelfs al zou hij het hebben gedaan. Zou Erna. Toen, Karel, anders zou ik verleden week woensdag toch... Ja, ernstig. Op een of andere manier ernstig gewond. Niemand weet bijzonderheden. Ach, Erna. Natuurlijk. Uh, iedereen schreefde. En ik heb toen alleen nog maar gezien hoe ze met de brancard... De koffer. Een enorm zware koffer. Ik kon gewoon... Niet. Niet. Nee, echt niet. Dat heb ik niet gezegd, Erna. Dat heb je helemaal verkeerd begrepen. Anders had ik je toch niet opgebeld. Probeer het met die glasscherven. Dat was het. In het stadsziekenhuis. Ja, je zou eens keer opbellen, Hilde. Of zal... Echt waar, Karel. Heus, maar ik... Je kent me toch? Ik heb nog nooit... Ik kan niet. Kom, begrijp. Je weet, uh, je je weet toch... Maar jij... Moet begrijpen. Dat kan ik niet. Iets zeggen. Hilde, maar op een of andere manier zou je er wel overheen komen. Hè? Je moet je niet ja, Nog zeggen. even met de vertegenwoordiger van Crescendo. Uh, we hebben dan net nog... Ja, precies. Maar er is helaas een treinongeluk. Ja, je bent toch nog jong, Hilde? Dat is al echt... Nee, geen verwijten doen. Je mag toch wel eens even de kranten kijken. Ik kon toch werkelijk niet... Ja, als u dat voldoende is, het... het spijt me, hoor, dat ik dan... Hoewel van de andere kant uh, de hoge waarde van de ongevallenverzekering... Komen we echt eens... Laat, zei Ewald nog. We moeten toch weer eens naar Erna en Willy om eens gezellig bij te praten, nietwaar? Ja, Hilde, ik... Uh... Nou ja, o of als jij in de stad komt. Je komt toch telkens in de stad, niet? Nee! Nou, dan moet je eens aankomen. Dan wil je gewoon even op. Ik ben toch altijd de... Ik kom de je, Hilde. Je weet hoe ik... Maar natuurlijk, maar natuurlijk. Nee. Daar valt over te praten. Met de korting die wij kunnen geven. Schrik ik dan wel. Ewald zit wel altijd bij de weg, maar... Uh... Ach, ja, natuurlijk vindt hij dat leuk, Erna. Je moet me niet verkeerd begrijpen. We waren toch altijd goede vrienden. En Ewald weet heel goed dat Willy destijds voor ons in de... Neemt u me niet kwalijk, mevrouw? Uw dochter is zeker... Als het u schikt zo tegen half tien. Uh, ik moet trouwens daarna toch... Uh... Bel dan meteen even op uit het ziekenhuis. Gewoon niet meer leven, weet je? Ik, ik ben er zo aan gewend, dat als ik niet direct na het eten mijn... Daar is straks afgesproken, mevrouw, ja. En ik. ik Natuurlijk had... kun je op me rekenen, Louise. Ik kom zo gauw de trein. Nee, nee, dat duurt echt wel een paar uur. Het is een hele chaos, dat kan ik je wel vertellen. Dan wordt er gefilmd. Moet je maar eens naar het journaal kijken. Ja, tot morgen. Goed. Uh, ik zal de. U haar zo willen zeggen, mevrouw. Dat ik tot mijn grote spijt. Je ook altijd helpen? Dan nou, neem onze geitnaus. Hij is heus niet dom. Maar hij doet het anders gewoon niet. Uh, en tenslotte weer je toch dat er uit de jongen wat wordt. Je bent verantwoordelijk niet. Het is een hele ja, chaos. Iedere middag op zijn eentje wil hij niet werken. Nee, helaas. Ach, hij is ook zo gevoelig. En bij de buren is ze ook al. Een... Dat is toch zuiver toe van Louise? Hoe kon ik nou? Ja, maakt u toch niet zo'n drukte. Ik ben van de pers, dat ziet u toch. U kunt dadelijk direct in die cel hier naast. Laat u mij nog mijn werk doen. Maar ik moet. Eigenlijk was ik aan de buurt. Ja, u kunt toch dadelijk. Die celdaadje komt vrij. Hallo? Redactie. Ja, de redactie, alsjeblieft. Maar opschieten, ik... Dan kom ik morgen thuis, Louise. Wat geeft dat nou? Je moet niet altijd meteen denken. Alleen maar omdat ik ooit... Trouwens, stad is... Een, een, een treinongeluk. Ja, daarom zou ik u erg dankbaar zijn, mevrouw, als u... Hebt u dat? Verder, uit de in elkaar geschoven wagons. Nee, voor in elkaar geschoven invoegen. Als door een gigantische vuistslag. Ja, gigantische vuistslag. In elkaar geschoven wagons. Jongens, overgevoerd. Hebt u dat? Klonken de hartverscheurende, verscheurende kreten van de zwaargewonden en het doffe... Ja, wat is er? Bent u doof vandaag? Oh, de cel. Dus, doffe. Dirk, Otto, tweemaal Ferdinand, Eduard. Het doffe reutel van de stervenden. Punt. Uh, het is echt mijn Met scopie. gillende sirenes. Hier, in dit nest? Maar Louise, dat is toch... Ja, natuurlijk volslagen belachelijk. Maar goed, als je liever hebt dat je veertig pieken taxi neemt. Heb je zo je handjes vol niet? Hij is toch eenmaal teer van aard? De dokter zegt ook altijd: je ja, hebben nog steeds, dezelfde dokter. Die kent hem vanaf zijn geboorte. En die weet dat hij buitengewoon gevoelig is. Nou, dat zei ik je toch? Ja, ja, zeventien. Kind, dat vliegt de tijd, hè? Bij de buur is pas de oudste dochter getrouwd. Met achttien. Amper achttien! Nou ja, die moest natuurlijk. Ach, die meisjes tegenwoordig. Nou, en van die broers van me, daar komt ook niks van terecht. Dat merk je nou al. Ewald zegt dat... de aardappelen op, Maria. Want als vader thuis komt... Natuurlijk op de voorpagina. Onder een flinke kop. Verder. Het juiste aantal doden en zwaargewonden die dit ontzettende... Oh, grote kinderen. Laat nou eens kijken dat jullie ook zonder mij... Wees nou toch redelijk. Kan je werkelijk aan je hart gaan, kind? Hoewel je het kon zien aankomen. Dat merk je toch op betrekkelijk gauw. En als de ouders zich dan niet om hun kinderen bekommeren. het is toch hun bloed eigenlijk kroost. En als ze dan een... Zoals je wilt, Louise. Nou goed, kan mij niet schelen. Ik wou alleen maar dat je niet zo jaloers was. Zie Je ook niet? Maar dat is nou toch al zo lang geleden. Dat is toch. Hoe bestaat het? Nee, helemaal niet. Hoe kun je toch. Op zijn laatst om acht uur. En niet meer zo lang zitten lezen, Maria? Anders kun je morgen op school. Op zijn minst elf. Dus houden we het op elf doden. Hebt u dat? Onze speciale verslaggever was zelf ter plaatse onmiddellijk na het rampzalige ongeluk. Gaat het ook? Alhoewel het niet zo makkelijk is, die leraren van worden? Dan weet ik het ja, ook niet meer. Ja, precies. Onrechtvaardig. Gewoon onrechtvaardig, Erna. Ze zouden er toch rekening mee moeten houden dat we... Het... Kun je toch totaal verwoest. Hekken kinderen? er ingewezen. Mij toch nee. niet. Nee. Ik kom ook niet. Nope, hoor. Van groepen. Mijn par. Hebt u dat? Totaal wanhopig. Ik kon er gewoon niet bij komen. Alles cellen bezet. Anders had ik zoals afgesproken al eerder gebeld. Heb het meegemaakt. Je kan het je gewoon niet voorstellen. Ik ben nog helemaal... Ook twee kinderen staan... Uh, nee, invoegen. Twee onschuldige kinderen staan op de lange lijst van slachtoffers. Allicht! Oh, twee kleine meisjes, Petra en Rut. Punt. Hoeveel verontruste ouderharten... Eigenlijk niet. Zijn klasleraar zegt altijd dat hij beslist niet onbegaafd is. Pardon? Ja, mijn man zou graag zien dat hij de zaak te zijn op tijd. En... Je zult me zeker ontdekken. Meteen links, naast de tweede wagon. Daar hebben ze de doden gefilmd. Ik heb mijn lichte pakje aan. Ja, het moet natuurlijk ook gestoomd worden, maar dat moeten de spoorwegen betalen. Het is immers de schuld van de overwegwachter. Die vrachtwagen moet in volle vaart. Ja, wat dacht je? Het was verschrikkelijk hoor. Ontzettend, kan ik je zeggen. Ik ben gewoon op van de zenuwen. Een of ander ongeluk, er gebeurt altijd wat. Ik weet niet wat er aan de hand was, zal morgen wel in de krant staan. Maar goed, ik bel u op om... Wel veertig doden, zeggen ze. En ze zoeken nog steeds tussen de wrakstukken. Erg gezellig, ja. Als ik op tijd thuis ben, ga ik er ook nog eens naar kijken. Maar op het ogenblik kan je niet eens een taxi krijgen. Ach, kom, ik had nog de tijd daarna nog een goed kwartier. En ik ben zo blij dat we nou eindelijk weer eens met elkaar in de... Tot laat in de nacht. N nou ja, dat kunnen we wel veronderstellen, maar... Uh, laten we zeggen... Tot laat in de avond werkten de reddingsploegen op de met wrakstukken bezaaide plaats des onheils. We maken een goede kans. Onmiddellijk aan mij naar de chef, hoor. Het gehele verkeer... Dat moet je nou eens echt goed begrijpen, Erna. Dat had er niets mee te maken. En het moet dan ook beslist anders worden. Jazeker. Ach, Ewald was tenslotte steeds toch ook. Hm, nietwaar? En dan zou dat eens niet waar zijn? Ewald heeft altijd... Ja, dat licht, Het zit zo prettig. Hoe zegt u? Oh, het kan niet missen. Ik stond precies in het licht van de schijnenwerper... ...tot ze ons achteruit duwden. Wat zijn mensen toch dikwijls onbehoorlijk. Net wat ik zeg, Erna. Ja, in het journaal. Misschien ziet Rodim ook wel. Hij kijkt toch bijna altijd naar het journaal. Dat zal hij het leuk vinden me te zien. Dan nemen we gewoon SK-15. Dat merkt geen hond. En dat is toch voldoende? Maar, Erna. Ach, jawel. Dat is echt voldoende. En als we dan voorzichtig calculeren, Ach kom we nou. moeten voorzichtig calculeren. Ik bel nog eens. Het is hier tenslotte maar 500 meter van het station. Zeg, luister eens. We hebben voor de voorpagina een foto nodig. Maar geen blitslicht. Het wordt altijd te vlak. Hij moet maar zien dat hij met de schijnwerpers van de tv... Dat hebben we nooit gedaan. Nee, heus niet, Erna. En wat in de krant stond, nou, je kunt aan Willy vertellen, Erna, dat we alles hebben gelezen en dat het ons van het begin af aan duidelijk was. Dat kan niet missen. Ze moesten hem vrij spreken. Dat hebben we meteen gezegd. We weten toch hoe het toen nog tijd was. En in Bel ik juist werkelijkheid... nog op, anders had ik meteen naar bed kunnen gaan. Maar het is erg belangrijk dat we in de gemeenteraad de steun krijgen van. Werkelijkheid! Wat met een toestand! Ja, waarheid, ik bedoel. Ik immers niemand ja, ik, ik, niet. ik schrijf. Ik zeg... ...ik garandeer. Dat was het. Tot straks. Bij ons ook. Daar zit je toch wel over in. En je zou toch willen dat die jongen het eens beters. Manfred. Ja. Ik wou je zeggen, ik bel je nog eens een keer, omdat ik... Met Hans. Dag, Eh uh, Ja, ik heb het eens even bekeken en uh, als je het goed vindt, zou ik vanavond toch nog thuis kunnen komen. Uh, ja, hier is een ongeluk gebeurd, maar de lijn zo tegen acht uur weer... Moeten we het helemaal niet over hebben? Dat doen wonder ons. Moet je begrijpen, Manfred. Alsjeblieft, begrijp me toch. Ik kan die jongen toch niet... Wat dacht je dan, Erma? Ewald heeft echt wel eens tijd, ook al rijdt hij dan niet graag op zondag. Dan kun je je toch wel begrijpen, niet? Hij zit altijd ik al Ik ook, de... Ilse. Ik vind het ook fijn. Allee, zo doen we dus. Merkt niemand wat van. Geen mens kan ons wat... Oh, nog tien minuten. Ik geloof dat ik nu ben. beter wanneer? Dat je nooit meer... Ja. moet een mens toch werkelijk kom... in deze geest. Moet je me geloven. Ik verheug me. Tot morgen dus. Zo is het, Erna. Zo gaat dat. In ons dinsdagavondtheater heb u vanavond geluisterd naar Concert aan Vier telefoons. Een stereohoorspel van Kai Hof. Vertaling en regie Leon Povel. Personen, vertegenwoordiger Jan Borkers. Vrouw 1, Jeanne Verstraeten. Vrouw 2, Wiesje Bouwmeester. man Martin Simonis. Dief, Bert van der Linden. Oude man, Jos van Turenhout. Arbeider, Tony Folletta. Vrouw 3, Hetti Berger. Meisje, Joke Hagelen. Echtgenoot, Huip Orizant. Vrouw 4 Nel Snel, ingenieur Frans Somers, journalist Tim Beekman en vrouw 5 Tine Medema.